Happy New Year Leuk om een nieuwe versie te draaien van deze plaats. Yves Bereshoren met Happy New Year, onze eigen Yves. Aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur. Zandvoort, een middag. De eerste Zandvoort op zaterdag voor het nieuwe jaar. En uiteraard iedereen een gelukkig 2026. Vandaag niemand tegenover mij. Ik doe het vandaag even alleen en.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 had uh, collega Ger Loogman een uh, wandeling door Zandvoort... Uh, met eveneens uh, de burgemeester David Molenburg. Ze bezochten diverse belangrijke projecten voor het uh, nieuwe jaar... en uh, keken ook naar de verkeerssituatie in uh, Zandvoort. Nou, daarover ook straks uh, meer in deze uitzending. En we hebben feestje dit jaar, want Zandvoort is 200 jaar badplaats. En dat gaat de uh, grootste uh, gevierd worden...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 Pit Reports. En uh, uiteraard ook weer een gesprek met uh, collega Fred Heij over Entertainment for You. En ondertussen draaien we ook nog uh, lekkere muziek vanuit uh, de studio aan de Tolweg 10A. Leuk dat je luistert en we hebben Big Pun hier bij ZFM.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 ik weet niet of je wel eens bij mensen thuiskomt daar, maar het uitzicht als je daar bovenin uitzicht is, er wel, is fantastisch. Ja, ja, ja, fantastisch. Ja, beter kan je niet krijgen. Ja. Maar het is wel een, uh, ja, het is een, een plein wat heel, uh, heel bekend is in Zandvoort. Ja. En je loopt zo het strand op Tot. vanuit de Kerkstraat. Ja. En uh, ja, daar was ook wel het een en ander over te doen hè, met de auto. Ja. Nou ja, goed, er was natuurlijk de, de vraag van uh, het, het uitzicht vanuit, het, vanuit de Kerkstraat richting de zee. Nou, daar is in het ontwerp rekening mee gehouden dat dat in ieder geval voor een belangrijk deel overeind blijft.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 Bye.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 ...voorstandig om op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 De eerste wandeling door uh, Zandvoort. maar uh, straks gaan ze gewoon doorwandelen. Dus uh, lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio ZFM. We zijn er al 35 jaar en in die watertoren waar ze het net over hadden... daar hebben we heel veel jaren radio gemaakt, helemaal onderin... zat de studio van uh, deze radiosender En daar zijn we nog steeds uh, uiteraard heel erg trots op... dat we daar hebben mogen zitten, eerst van het uh, waterleiding... Uh,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 Without a spark, this comes behind. Even if we're just dancing in the dark. Still sitting getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world on my shoulders. Come on, baby, that laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay hungry Hey, baby, I'm just a fast start of the night. I'm trying to lose some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on. It's just one look, We can't start a fire Sitting around trying to ruin really broken heart This gun's for hire Even if we're just dancing in the dark We can't start a fire Worrying about your little world going apart This gun's for hire Even if we're just dancing in the dark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 Gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't, don't you don't. And all of the foes and all of the friends seen it before, they'll see it again. It ends when it ends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 Deze daar met Teleswift scoort hit na hit na hit. Eerst hadden we de feest op, op Hylia. En daarachteraan komen we weer deze volgende hit. Opa leidt leidt hier bij Zandvoort op een zaterdag. Op een zonnige zaterdagmiddag. En daar genieten we natuurlijk altijd van. Helaas een klein beetje problemen met de computer. Dus het ligt niet aan je radio. Als je af en toe een beetje uitvalt en een beetje kraakt en zo. We gaan kijken wat we daar nog verder aan kunnen doen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 Niet dat het heel onveilig is in, in Zandvoort. Over het algemeen eh, zie je dat ook wel in de cijfers terug. Dat we dat we een relatief veilige gemeente zijn. Maar er zijn toch veel plekken waar je zou kunnen zeggen door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen, mm -hmm. eh, dat je toch de veiligheid van, eh, van alle deelnemers, dus voetgangers, fietsers, eh, automobilisten kan eh, versterken. Nou, dan zullen we, eh, als het goed is eh, in de komende maand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 uh, de kerstwens. Ja, we staan hier natuurlijk bij de kerstboom voor het station. Uh, ik hoop voor...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 Gisteravond in de, bij de nieuwjaarsreceptie in de kerk heeft hij een toespraak gehouden. En die gaan we zo dadelijk in het tweede gedeelte van dit programma voor je uitzenden. Dankjewel ook aan Ger Loogman voor de wandeling door Zandvoort En ja, de, de projecten die gaande zijn en de verkeerssituatie. Ze hebben een beetje alles, ze beetje belicht in deze reportage.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 Melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bulls out of the kid, don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves in ice.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 Vanille ijs, sorry met ice, ice, baby. Het is mijn hotel 3 graden in zandvoort en zonnig. En hier is het nieuws.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 I say no, but they keep giving So I can't.